Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De uitspraak van minister Kamp dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad... voor de veiligheid bij de gaswending in Groningen leidt tot verdeelde reacties. De Groninger Bodembeweging zegt moeite te hebben om te geloven... dat de veiligheid nu wel bovenaan staat. Op Twitter hebben sommige Groningers het over een schijnvertoning en een zoethoudertje. GroenLinks vindt dat Kamp wat royaler had mogen zijn in zijn reactie. Leden van de regeringspartijen reageren juist positiever. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop aangehouden. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die gisteren is ingegaan. De wet stelt het voorbereiden van hennep teelt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie verschillende invallen. Het kabinet wil de regels voor drones, voor onbemande vliegtuigjes, verruimen. Per 1 juli krijgen politie en brandweer al meer bevoegdheden om drones in te zetten. De komende tijd wil het kabinet onderzoeken wat de behoeftes en mogelijkheden zijn voor bedrijven en particulieren die drones willen gebruiken. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft een onthoofdingsvideo gepubliceerd die erg lijkt op de video's van Islamitische staat. In het filmpje zijn twee mannen te zien die zouden hebben gespioneerd voor de Nigeriaanse regering. De onthoofding zelf is niet te zien, wel de onthoofde lichamen na de executie. Boko Haram heeft in het noordoosten van Nigeria een kalifaat uitgeroepen. Boko Haram overweegt zich bij IS aan te sluiten. Zanger Telau heeft met zijn band The Scene de Edison Oeuvre-prijs gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zowel zijn soloalbums als voor de albums die hij maakte met The Scene. De jury noemt Telau een van de markantste karakters in de Nederlandse popmuziek. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op en de temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. Morgen is het wisselvallig met smiddag zowel zon als buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal Zandvoort. woord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM. We hebben nu het laatste uur.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 Gewerkt en uh, toen ben ik verhuisd naar Amsterdam. Hmm. En ik heb overal gewoond in Amsterdam: is wel in West- als Zuid- als, als, als Oost-, alleen nog niet in Noord. Oké. Okay. Kan je iets vertellen over je jeugdjaren? Wat heb je zoal meegemaakt? welke scholen zaten je? Zat je? Nou, ik ben opgegroeid in een, een klein dorp, Schellenk Hout, vlakbij Horen in West-Friesland. Um, en daar. Uh,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 Profetie van Daniel gaat, gaat vervullen. Ja. Maar zij zeiden, nee, dat, uh, dat mag je niet speculeren, maar ik wil het toch allemaal weten. En uh, er en, uh, kwam bij dat later als, uh, ja, als ouderling ik heb uh, uh, tijdje, ja, hoe noem een tijdje daar dienen. En uh,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 Ik begon dat zelfs als, als schoonmaakbedrijf. Uh, want ik was toen... Was toen uh, jou was getuige, zoals ik had verteld. En, uh, en toen uh, was het werken was er echt in een dip. In de automatisering ook. En uh, dat was zo, uh, uh, zo lastig dat ik toen had, uh, de tip kreeg van waarom ging je niet in een schoonmaakbedrijf. En uh, heb toen ontdekte ik dus dat ik kon werken bij het Amstel Hotel als onderaannemer. Mm -hmm. En dan kon ik met één nacht werken. Ja. Kon ik genoeg verdienen voor de hele maand.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 Ja, dat is een, uh, ook een, een proces geweest. Uh, in, in 2006 ben ik begonnen, uh, 2005 al, uh, uit, uit een soort van roeping een, uh, dat ik als kind al had. Uh, een, ja, ik wil iets gaan doen met de Bijbel, ik weet alleen niet wat. Mm. Uh, en Ik ben gewoon begonnen met, met, uh, met een uh, software om uh, de, de Bijbel vanuit het Grieks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 we hebben uit, uh, uit Alexandrië in Egypte, mm -hmm. Griekse Bijbels. Uh, en we hebben een hele Bijbelstam uit uh, Byzantium, uh, uit uh, Turkije. En dat zijn de hoofdtakken. En, maar sommige teksten die ik tegenkwam, daar denk ik van ja, maar, maar toch, ik, ik heb daar nog steeds vragen over. Maar wat zei Jezus nu echt? En, en waarom zei hij soms iets in het Aramees? En het Grieks ook, dat is je Aramees. je ja, een voorbeeld van geven? Nou, een, een, een bekende is natuurlijk dat hij uh, uh, tegen een meisje zei Talitakum. Uh, uh, en dat is het leuke: in, in, in, de, in de Egyptische tekst uh, zegt Jezus Talitakummi, en in de Byzantijnse tekst Talitakum. Het kan ook andersom zijn. Mm. Maar, maar dat is een, een hele uh, grappige variant. Dus waarom staat er wel een i en de andere geen i? En uh, nou, daar bleek dus dat, dat, uh, dat het Aramees.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 De, die is er ook onmisbaar voor. Lexicons en uh, naastzoekwerk uh, op internet. Nou. Dan kun je heel veel woorden gewoon uh, mm. um, terugvinden. Maar wat heb je nou geleerd van dat vertaalwerk? Uh, qua kennis van de Bijbel. Nou, dat is een hele mooie vraag. Uh, uh, ik heb, ik heb één, één basisding is dat Gods woord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 Uh, die Bijbel bestellen? Ja, ze kunnen gewoon uh, op www.peshita.nl dat uh, schrijf je met p-e-s-h-i-t-a.nl. t, -T -A. Nl. Uh, Daar kunnen ze gewoon uh, de grondtekst of de vertaling ook uh, lezen. De grondtekst staat ernaast. Dus uh, Dat is voor de Syrische christenen in Nederland, die kunnen die tekst ook lezen. Mm -hmm. uh, sommigen. Um,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 een geweldige genezing meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was van een, een, een, een ex-collega van mijn vrouw. Die, ik kwam ook tegen in, in de Albert Heijn en zij, ja, ik vroeg van hoe gaat het en we hadden een gesprek. En ze vertelde dat ze bij- bijnierschorskanker had.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 Voor de liefde, u te aanbidden. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor. geluisterd naar het gesprek met Egbert Nierop uit Amsterdam de website waar u de bijbelvertaling van Egbert kunt vinden is www.peshita.nl. Peshita schrijf je p-e-s h-i-t-t-a ik herhaal www.peshita.nl. p-e-s-h-i-t-t-a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 Wundet schwach, een Sünder, verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf. De weg is manchmal einsam, gepflastert ook met schmerz. Denn Himmelsschwarz en Tränen. Vlieg heim